7 uur. Het NOS-journaal. Rashid Finch. NAVO-helikopters bestoken Libië. Onderzoek EHEC-bacterie leidt een restaurant in Lübeck. En Eindhoven, slimste regio ter wereld. <totstuken>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 Via de toeleveranciers van het restaurant hopen de wetenschappers dichter bij de bron van de EHEC-besmetting te komen. De man die gisteren in Hoensbroek een buurman dode en twee andere verwondde, stond bekend als een zorgmeider. Hij had al 13 jaar psychische problemen, maar hij weigerde alle hulp die werd aangeboden.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 Het is de tiende keer dat de Amerikaanse denktank de prijs uitreikt om sociale en economische ontwikkelingen te stimuleren. Bijna 400 steden en regio's wereldwijd hadden zich aangemeld voor de titel Slimste Regio. Het vrouwenteam van AZ stapt over naar Telstar. De club uit Velsen begint komend seizoen met professioneel vrouwenvoetbal, terwijl AZ er juist mee stopt. De vrouwen werden met AZ drie keer landskampioen.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 Doe de kantinecheck op wakkerdia.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 4 juni. Knappe koppen in de uitzending. Eindhoven is namelijk tot de slimste regio van de wereld gekozen. Dan hebben we ook nog Hans van Balen van de VVD. Hij spreekt zich uit over Griekenland. In Amsterdam wordt het WK Open Voetbal gehouden. Wat dat is, dat horen we zo duidelijk. En in België vinden ze dat we allemaal aan de cannabisburger moeten. Kortom, een uitzending om high van te worden. 17 mensen die besmet raakten met de ehec bacterie die aten allemaal in eenzelfde restaurant in Lübeck in Noord-Duitsland. Daarmee lijkt Duitsland een stapje dichter bij de bron van de uitbraak te komen. 2000 mensen werden ziek en tot op heden tasten de onderzoekers in het duister over waar die bacterie nou vandaan kwam. Correspondent Wouter Meijer in Duitsland. Wouter Lübeck dus nu dat restaurant. Hoe komen de onderzoekers erbij om specifiek naar dat restaurant toe te gaan? Ja, over knappe koppen gesproken. Ja. Nou, dat komt dus door de methode van het onderzoek... die eigenlijk de oplossing moet gaan bieden. Namelijk om alle patiënten, hoe verschrikkelijk veel werk het ook is... te vragen wat u gegeten heeft in de afgelopen ongeveer tien dagen... anderhalve week, uh, en te Proberen daar gemeenschappelijke dingen uit te vinden. Uh, dit bericht komt nu uit een krant in Lubeck. Uh, het is nog niet bevestigd, overigens. Maar volgens de lubeck nachrichten zijn de onderzoekers toen bij een restaurant terechtgekomen. waar 17 mensen die ziek zijn geworden gegeten hebben. Die zijn er allemaal geweest tussen 12 en 14 mei. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat. Uh, in dat restaurant iets gebruikt is... dat daar ingrediënten gebruikt zijn van een bepaalde leverancier... of dat door een bepaald transport daar dingen zijn gekomen... wat die mensen allemaal gegeten hebben... en waar ze ziek van zijn geworden. Wat hoop biedt is dat die mensen in verschillende groepen waren... dus dat ze niet iets anders gemeenschappelijk kunnen hebben. Dus het enige wat die mensen, wat die patiënten gemeen hebben... is dat zij tussen 12 en 14 mei... in dat ene restaurant in Lubeck hebben gegeten, zegt en, de krant. Ja, en dan is het vervolgens... volg het spoor uh, terug, want het zal niet aan de kok liggen... maar aan de ingrediënten. En misschien is die partij van die ingrediënten, tomaten of komkommers... ergens anders ook nog terecht gekomen. Ja, precies, dat is de grote hoop. Want het is natuurlijk dus niet zo dat alle tussen bijna 2000 mensen... die ziek zijn geworden van de Ehek bacterie, die zijn natuurlijk niet allemaal in het restaurant geweest. Maar die zouden inderdaad ook iets gegeten kunnen hebben... van diezelfde leverancier uit dezelfde winkel... of van dezelfde boer. Dus men is, je zou kunnen zeggen, een klein stapje... dichter bij de richting waar men op moet zoeken. Maar nog lang niet bij de bron van de besmetting. Ja, en als we bij de bron zijn, uh, dan zijn we er natuurlijk ook nog niet. Ja, als we bij de bron zijn en die echt aangepakt kan worden... dan uh, ben je over ongeveer anderhalf week, want dat is de incubatietijd... Uh, ben je van uh, het aantal nieuwe patiënten af en dan worden er geen mensen ziek meer. Dat is natuurlijk toch uh, waar het een keertje op moet houden... dat er mensen op zich opnieuw besmetten, uh, de mensen die dat al gegeten hebben uit die bron, die kunnen nog steeds ziek worden. Want dat weten we misschien nog helemaal niet wat ze gegeten hebben. Die mensen hebben nog anderhalve week de tijd om ziek te worden. Aan de andere kant moet je ook bedenken dat er al een fiasco is geweest... in Duitsland met komkommers die werden aangewezen als de schuldigen. Die zouden uit Spanje zijn gekomen. Men wist precies van welke boerderij. Dat heeft natuurlijk tot een grote diplomatiek gedoe geleid met Spanje. Veel boeren die nu geen komkommers meer verkopen. Dus voordat men zich dat nog een keertje op de hals haalt. een enorme ruzie. Is men waarschijnlijk nu iets voorzichtiger... met bijvoorbeeld ons te vertellen welk restaurant het is. Want dat weten we nog niet. Nee, precies. Dus uh, voorzichtigheid uh, aan, aan die kant. Hoe is het trouwens uh, met het aantal ziektegevallen? Komen er nog steeds mensen bij die ziek worden? Uh, ja, er worden nog steeds uh, nieuwe mensen ziek. Of in ieder geval er zijn er nog steeds mensen waarbij de ziekte uitbreekt. Uh, we zijn dus nu bijna op 2000. En daarvan zijn er iets meer dan 500... die het ernstige, de ernstige variant hebben die HUS... Uh, dat huss syndroom waardoor je dus erg ziek wordt... en echt uh, met spoed behandeld moet worden in het ziekenhuis. Ja, maar wie weet, zijn we een klein stapje dichter bij de oplossing. In Lübeck ligt, ligt de sleutel. Wouter, dank Wouter Meijer was dat, vanuit Berlijn. Griekenland dan. Griekenland is voorlopig even uit de brand. Gisteren kwam er namelijk Groenlicht van het IMF en de Europese Unie... om weer een deel uit het steunpakket uit te betalen. De voorwaarde is wel dat Griekenland verder bezuinigt. We gaan erover praten. Over de steun uit Europa met VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Goedemorgen meneer Van Balen. Ja, goedemorgen. Blij dat het gelukt is gisteren. Dat is wel goed, want het IMF is uh, heel streng. Uh, dus als het IMF tot de conclusie was gekomen dat de Grieken niet zouden voldoen aan alle voorwaarden, nu, zou die extra steun er niet gekomen zijn. En zouden ook een aantal Europese landen niet hebben meebetaald. Dus ik ben blij met het, uh, de resultaten van het IMF, omdat ik het IMF vertrouw. Alleen op de langere termijn ben ik nog niet overtuigd dat uh, de Grieken gaan voldoen aan alle voorwaarden. Want het is makkelijk om dat gedurende één of misschien twee jaar te doen. Maar je zult het voor heel veel jaren moeten doen. Die maar, maar waar zit die twijfel dan? Waarom denkt u dan dat ze dat niet gaan doen? Nou, je ziet nu al dat vakbeweging belangrijke Griekenland. Die beheersen alle sectoren, zeker openbare sectoren. Die demonstreren, die gaan verder demonstreren. Dus een regering moet in staat zijn die zaken, die bezuinigingen uit te voeren. Nou, nogmaals, dat kun je gedurende een jaar of twee jaar doen. Er zijn ook een heleboel staten op papier. Hè, moet nog worden uitgevoerd. Dus voor de langere termijn is er nog zeker niet licht aan het einde van de tunnel. Nee, maar ja, je moet er ergens van uitgaan. Hè? Je moet afspraken maken met een regering en dan hopen dat die het uitvoert. Dat heet democratie, hebben ze in Griekenland uitgevonden. Uh, ja, maar dit heeft eigenlijk niks met democratie te maken. Dit heeft te maken met het nakomen van je verplichtingen. Gedurende een langere periode. En bereid zijn gedurende een lange periode te snijden. Uh, en ik moet zeggen, ik hoop dat ze dat kunnen. Nogmaals, het IMF is belangrijk dat hij dus ook bij volgende tranches betrokken blijft. Maar het is lastig, want kijk, privatiseren, dat moet je kunnen. Uh, daar moet je ervaring mee hebben. Uh, niemand uh, die op dit moment te veel gaat betalen voor het goed uit Griekenland. Iedereen weet dat ze in de problemen zitten, dus je moet dat heel goed doen. Ik zeg. Zorgt dat er buitenlandse steun komt van landen die geprivatiseerd hebben. Het innen van belastingen is nog wat anders dan het heffen van belastingen. Uh, men int eigenlijk nauwelijks belasting. Dus dat moet ook gebeuren. Uh, daar hebben ze geen ervaring mee. Daar moet buitenlandse expertise komen. Dus er valt nog heel veel te doen. Ja, zouden wij ze kunnen helpen daarbij? Als echt uh, op de rit zit. Ja, zouden wij ze daar bij kunnen helpen met het innen van die belasting? Want oud-minister Zalm heeft dat wel eens gesuggereerd. Dat is een hele verstandige suggestie. Uh, want het gaat ook dikwijls om techniek. Dat je weet wie eh, wanbetaler is en wie niet. Eh, dus Zalm heeft gelijk laten de Nederlandse Belastingdienst... en de, de Duitse en de Franse Belastingdienst eh, helpen de Griekse belasting is om een goed niveau te krijgen. Er zijn dus allerlei dingen die moeten gebeuren. Korte termijn ziet er redelijk uit. Lange termijn moet het allemaal nog blijken. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog gewoon, laat maar zeggen... de publieke opinie. Want in Nederland... wordt er wel gedacht van, het is een soort rupje. nooit genoeg. Die Grieken hebben om te beginnen... de boel uh, uh, mooier voorgesteld... dan de werkelijkheid was. En dan moeten wij... in de buidel tasten. En het lijkt wel alsof we elke keer... opnieuw een geld op tafel moeten leggen. Nou, is natuurlijk, het eerste is dat er gelogen is. Hè, door op een voorzitters van de Centrale Bank... voorzitters van het Bureau voor de Statistieken... is gewoon gelogen. En dat maakt het enorm problematisch om vertrouwen te hebben. De Britten hebben een grotere staatsschuld, ook percentueel, dan de Grieken. Maar iedereen vertrouwt dat de Britten dit goed kunnen regelen. Dus er moet vertrouwen terugkomen. Uh, en ik begrijp dat de Nederlandse en de Duitse belastingbetaler... hier er naar kijkt. Doen we het niet, laten we ze stikken, de Grieken. Dan betalen we dadelijk veel en veel meer. Dus eigenlijk is het in ons eigen belang dat we nu betalen... het dan, dat moet je betalen, ja. want anders krijg je een, een, een voekenrentes. We zeggen gemiddeld heel veel betalen. We garanderen vooral dat de Grieken kunnen leven. Ja, dat, is, de dat is waar, maar als het misgaat en uh, dan... Als het misgaat, dan hang je, of dan moet je dus inderdaad gaan uitbetalen. En we moeten dus alles eraan doen om te zorgen dat het niet misgaat. En nogmaals, op lange termijn komen er nog meer op de weg. Maar een echt alternatief is er niet. Dat is duidelijk. Meneer Van Balen, ik dank u wel. Graag gedaan. Hans Van Balen was dat. Er schijnt een nieuwe vleesvervanger te zijn. En in België gaan ze dat vandaag promoten. Straks bellen we met een van de mensen die het heeft bedacht. Verkeerd, het is rustig op, weg, op de weg. Alleen een afsluiting op de A12 in verband met werkzaamheden. Tussen knoppen Prins Klausplein en Soetermeer in de richting van Utrecht dus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Wat is er nou gebeurd met die raketaanval op het presidentieel paleis in Jemen? En hoe zit het met de president, president Saleh? Hij liet zich na de aanval niet zien, hoewel hij volgens de regering slechts licht gewond raakte. Aanval is een nieuwe fase in het verzet tegen de man... die Jemen al 30 jaar lang met harde hand leidt. De teksten klonken allemaal hetzelfde in de hoofdstad Sana'a. Weg met het regime van president Saleh. Toch was deze vreedzame menigte het minste waar Saleh zich zorgen over maakt. Want er komen raketten neer op zijn paleis. En die zijn raak. Een aantal lijfwachten van de president komt om. De parlementsvoorzitter en de premier raakten gewond. En Saleh? Aanhangers van de president zijn er snel bij om te zeggen dat de president ongedeerd is. Dat zou hij zelf snel bewijzen tijdens een toespraak aan de natie. Nieuwszenders over de hele wereld staan klaar. President Saleh, uh, of his office, rather, has issued a statement that he will speak to the press. He'll issue uh, a statement. Uh, we've been expecting that for some time now. Maar die toespraak komt er niet. En dat voert speculaties dat de president er veel slechter aan toe is. Maar volgens de onderminister van Informatie zijn dat leugens. Volgens hem verkeert de president in goede gezondheid. En heeft hij de beloofde toespraak afgelast vanwege een paar schrammen. Fakhamat ja. alak, reis van de gunhoerie. Toch tonen die schrammen aan hoezeer de positie van Saleh is verzwakt. Sinds een belangrijke stamleider zich heeft aangesloten bij de demonstranten... is de opstand tegen hem alleen maar heviger geworden. Bismillahirrahmanirrahim, Groot is de verrassing als president Saleh s'avonds laat ineens een korte toespraak geeft via de staatstelevisie. Maar hij is alleen hoorbaar en niet zichtbaar. Saleh klinkt strijdlustig en legt de schuld van de aanval bij de stammen die zich tegen hem hebben gekeerd. En de betogers, die laten zich niet afschrikken. Ze blijven het vertrek van het regime eisen. Volgens een Amerikaanse analist op CNN bezit machtige buur Saudi-Arabië de sleutel voor de oplossing van het conflict. Het enige land dat deze conflict kan conflict is Saudi-Arabië. Het pakt miljoenen dollars annueel. Saleh en de tribes die hem ontmoeten. En zij zijn de enigen die geen leverage hebben over Salih en de tribes op deze tijd. De Saoedi's geven dus miljarden dollars aan de president en aan zijn tegenstanders. Daardoor hebben ze veel invloed. Maar het blijft schimmig. Hoe ze die invloed gebruiken, over die invloed van Saudi-Arabië gaan we even doorpraten met uh, Midden-Oosten correspondent Nicole Lefever. Nicole, want uh, ja, ja, we horen dat die analisten daar op CNN ook uh, zeggen: grote invloed. Um, hoe schat jij dat in? Kan Saudi-Arabië eigenlijk maken en breken, de president? Dat was in het verleden wel zo. Saleh was altijd een trouw bondgenoot van Saudi-Arabië, gewoon ook omdat ze zorgde aan, voor stabiliteit aan de uh, Saoedische grenzen. Maar dat, daar is de laatste tijd natuurlijk heel erg weinig van over. En dus heeft Saudi-Arabië de steun die ze decennia lang hebben verleend... nu ingetrokken en erop aangedrongen dat uh, Saleh opstapt. Nou, tot drie keer toe heeft Saleh gezegd van oké, okay, dat doe ik. Ik ga een voorstel daartoe, ga ik ondertekenen. Maar elke keer wist hij wel weer een uitweg uh, te verzinnen. De laatste keer kwam het tot deze gevechten in, uh, in de straten van Sanaa... ook in een aantal andere steden... In het land. Ja, en Saudi-Arabië, die zit er nu mee. Wat moeten we doen? Hoe kunnen we nog verder druk uitoefenen? Die hebben ook de steun van die andere bondgenoot van uh, Saleh, de voormalige bondgenoot, namelijk de Verenigde Staten. Nou, Obama die heeft zijn adviseur op het gebied van antiterreur naar de regio toegestuurd, John Brennan. Ja, en die landen zijn nu samen aan het kijken... wat kunnen we in godsnaam doen om deze man nu weg te krijgen. Uh, er we zijn weer oproepen geweest aan beide kampen. Dus zowel aan uh, de, de kant van de stammen... die nu vechten tegen Zaleg als tegen Zaleg zelf. We met het geweld. Maar vooralsnog uh, trekt uh, niemand zich daar wat van aan. Ja, maar aan de andere kant... Uh, Za'le zit nu wel in het nauw. Ik bedoel, het is niet meer zo dat het een eervolle aftocht uh, is. Er is voor hem niks meer te winnen en alles te verliezen om nu weg te gaan. Iedereen die ooit aan zijn kant stond, internationaal dus, maar ook in eigen land. Hij wist de stammen er een beetje onder te houden door eigenlijk uh, af en toe geld uit te delen. Het was niet zo dat hij in grote delen van het land de dienst uitmaakte, maar wel in de hoofdstad. Nou, de hoofdstad is ook niet meer in zijn handen. En wat er natuurlijk gisteren is gebeurd, uh, een aanslag uh, binnen de paleismuren. Ja, daarmee wordt toch wel aangegeven van je bent nergens meer veilig. Het kwam wel als een reactie op een aantal aanslagen gepleegd door de veiligheidstroepen op aanhangers van de oppositie. Twee. Van uh, de aanvoerder van de stam, uh, uh, die, die zijn, uh, uh, de huizen daarvan zijn gebombardeerd. Een generaal die is overgelopen, daar dat huis is gebombardeerd. Dus toen hebben de, de opstandelingen, die stammen, die hebben gedacht, wij laten dit niet op ons zitten, wij, wij raken de president. En de vraag is, hoe zeer is hij nou uh, ja, aangeslagen? Er wordt gespeculeerd hoe, hoe zwak hij klonk eigenlijk gisteren. Ja, want we hebben hem niet die gezien, die toekomst, he, uiteindelijk. Kwam. Nee, in beeld is hij niet verschenen. Dat werd wel aangekondigd. Maar het werd maar uitgesteld. werd maar uitgeschakeld. Uiteindelijk hoorden we zijn stem. En je hoorde hem ook een beetje heigen. Hè? Mensen speculeren dat uh, ja, hij misschien toch meer gewond is dan uh, gezegd wordt. En hij zat daar met allemaal getrouwen die, uh, tijdens een, uh, een dienst in de moskee. En daar zijn er ook een paar... Ja, gewond van geraakt. Ja. Dat zijn echt de steunpilaren die hem omheen staan. Dus de vraag is nu hoe erg is zijn positie verzakt. Ja. Nou hebben we het over hem, over de president. Maar we moeten het volgens mij toch ook nog even hebben over de mensen, de inwoners, het volk zal ik maar zeggen. Want die zijn al maanden bezig om te demonstreren, om te proberen ja, een iets ander uh, regime te krijgen. Um, het leidt eigenlijk alleen maar tot ellende, uh, als, als ik het zo mag samenvatten. Hoe, hoe zijn die eronder? Wat gebeurt er op straat? Nou, de, de mensen gaan gewoon door en vreedzaam en dit heeft natuurlijk niks te maken met hun strijd. Zij dachten natuurlijk dat net als in Egypte en in Tunesië dat in een paar weken, misschien twee maanden dan, het regime zal veranderen. Maar het, het lukt maar niet eigenlijk raken ze steeds verder af van de oplossing. En de oplossing, deze mensen zien dat als het optreden van of het vertrekken van, van deze president. Als je gaat kijken naar de situatie in Jemen, eh, los dat los, de, de, de, de, de olie is bijna op, er is bijna geen water. Eh, werkeloosheid is enorm, analfabetisme, eh, de onderdrukking is groot. De problemen zijn zo groot in het armste eh, land van de regio. En die worden steeds maar groter. Als je nu kijkt dat in de hoofdstad heel veel mensen zonder elektra zitten, zonder andere basis. En dat mensen dan toch doorgaan. We moeten er wel bij zeggen dat er zijn veel demonstranten. Mm -hmm. Maar de overgrote meerderheid, zoals ook in andere landen willen we dat wel zien, die blijft volgens nog thuis. Ja, en die zit eigenlijk met grote problemen en, uh, en leefomstandigheden die steeds en steeds slechter worden. En nu een land dat lijkt af te grijpen naar een burgeroorlog. Nicole, dankjewel. Nicole Leveva was dat. En dan voetbal. Oranje, Nederlands elftal, speelt vanavond een op voorhand misschien wel een hele spannende oefenwedstrijd. Een leuke pot wordt het, tegen Brazilië. Op het WK, een jaar geleden, werd vijfvoudig wereldkampioen Brazilië met 2-1 verslagen door Oranje. Bondscoast Bert van Maanwijk verwacht een sterk Brazilië vanavond. Uh, zij spelen nu tegen ons, tegen Roemenië. En ik denk dat ze tegen ons wel met hun sterkste elftal spelen. Dus, ik zeg, er staat altijd prestige op, maar dat zal voor hun wel de, de, de belangrijkste wedstrijd zijn van die twee. Dus die, zij zien hem heel serieus, wij ook. Zijn jouw gedachten nog vaak terug naar die wedstrijd op het WK tegen Brazilië? Nee, maar ik zal er wel uh, in de bespreking uh, uh, rekening mee houden. Noem eens wat. Nou ja, goed, daar zijn we heel slecht begonnen. Dus dat, is, dat is al een, uh, moet eigenlijk al een les zijn. Ja. Uh, maar daardoor werd het wel een fantastische wedstrijd? Uiteindelijk wel, ja. ja. ja dat kwam ook omdat we achterkwamen met 1-0. En gelukkig bleef het 1-0. Want anders was de wedstrijd al eerder gespeeld. Maar dan komt er altijd een moment dat je dat je wel moet, omdat je achter staat En, en, en soms heeft dat ook voordelen. Uh, is dit Braziliaanse elftal nou een ander team... dan waar jullie toen op het WK tegen speelden? Er ah, doen al heel veel jongens mee. Maar ze hebben ook een paar nieuwe grote talenten. Met name die Neymar. Die heeft dan weliswaar deze week nog op woensdag gespeeld. Maar ik verwacht hem wel. Er um, zijn ook de hele achterhoede bijna is, is hetzelfde. Um, maar het zijn allemaal fantastische voetballers. Dus. Het, het zal misschien ietsje anders zijn... Um. Misschien iets enthousiaster. En als je hem nou verliest hier, hè? maakt het dan wat uit? Nou, hij verliest nooit graag. Maar ja, je, je, als je sport bedrijft, dan kan je winnen en je kan verliezen. En gelijk ook nog. <laughs> <Lekker wel. laughs> Oké. Okay. Ja, de wijsheid van de Bondcast. Bert van Marwijk, in gesprek met Bert Maaldering. In Peru is er een uh, nek-a-nek-race bezig tussen twee presidentskandidaten. Aan de ene kant een voormalig militair en aan de andere kant de dochter van. De dochter van Futimori, de oud-president. Correspondent Marion van Rooijen schetst een portret van deze strijdlustige vrouw... die graag in de voetsporen van vader treedt. Kijk, daar danst presidentskandidaten. Keiko Futimori. En ze hopst al even onhandig rond als haar vader, de ex-dictator Fujimori, die nu in de gevangenis zit voor corruptie, moord en marteling. Een liedje, die is een Dit liedje is speciaal voor haar gecomponeerd, best het Je ogen zijn zo mooi en je lippen zijn zo zacht. Het gaat nog wel ergens over in deze campagne. Zoals ze hier zelf toegeeft, haar enige politieke ervaring... is dat ze op haar 19e first lady werd van Peru. Dat was nadat papa Fujimori zijn vrouw het presidentiële paleis had uitgeknikkerd. Oh ja, en vorig jaar als parlementslid heeft Keiko nog een leuk amendementje ingediend... voor meer zangers in Peru. ook al zegt Keiko het niet direct, het gaat maar om één ding, en dat is el chino. De Chinees, zoals papa Fujimori zich liet noemen. Bij zijn veroordeling in de rechtszaal zwoer Fujimori dat hij terug zou komen. En zo klokt zijn dochter buiten de rechtszaal. Ook zij zwoer dat hij terug zou komen. Prompt stelde Keiko zich kandidaat voor presidentschap. Een raad is waar ze haar campagnehoofdkwartier heeft. In de gevangenis bij papa. Waar Fujimori alleen voor zichzelf nu 10.000 vierkante meter ter beschikking heeft. Met vergaderzalen, sauna, kantoren en zelfs een eigen restaurant. De vraag is nu, waarom trapt ongeveer de helft van de Peruanen hierin? De economie in Peru groeit als kool. Vorig jaar zelfs meer dan China. En ook dit jaar wordt weer prachtig. Het antwoord is Ollanta Humala. De tegenstander van Keiko. Een linkse ex-militair die de doodskus van de radicale president Chavez van Venezuela heeft gekregen. Oyanta, we hebben in verschillende kan u duizend keer zeggen dat hij gematigd is, zoals Lula van Brazilië, de ver gente en dat dishonest. hij niks van Chavez moet hebben, maar de angst is gezaaid. En de armen in de grote steden, die niet mee profiteren van de economische boom, kiezen voor de cadeautjes, de gratis maaltijden en de gelikte shows die papa en dochter Fujimori hen voorschotelen. De bijdrage was van Marion van Rooijen. De Belgen dan. De Belgen moeten allemaal aan de cannabisburger. Dat is wat de werkgroep rechtvaardige en verantwoorde landbouw, kortweg Wervel, wil. Vandaag is er in Oostende een promotieactie voor cannabis als vleesvervanger. Patrick, de keuze van Wervel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een cannabisburger? Eh, ik heb het goed voorgelezen. Een cannabisburger. Ja, inderdaad. Het zijn ja. burgers gemaakt van de zaden van cannabis, sativa planten... Die geen hallucinogene stoffen bevatten. Ja, het is geen grap, het is echt. Het is geen grap. Nee. Je, je wordt er, word je daar dan ook high van? Ik, uh, is het zo'n burger je, die je kan vergelijken met een space cake? Daar word je dus niet high van. Het is gemaakt van industriële hennep. En die, dat zijn de planten van cannabis die THC, dus de bedwelmende stoffen, niet aanmaken. Oké, okay, dus die is eruit. Dus het is alleen nog maar, maar zeggen de andere stoffen die over zijn. En wat proef ik dan? Die je vertrekt van de zaadjes, zoals in het geval van de burgers... dan heeft dat een licht nootachtige smaak, een zachte smaak... een hoog eiwitgehalte en een heel mooi vetzuurpatroon. Oké, okay. een serieuze vleesvervanger? Een serieuze vleesvervanger die bovendien het tegenovergestelde doet... wat vlees doet met ons milieu. Het stoot geen broeikasgas uit, het legt CO2 vast. Want het stro van diezelfde teelt... legt tot vier keer meer CO2 vast dan een boom dat doet... En dat kan dan geïmmobiliseerd worden in een duurzaam product, zoals een boek of een huis. Ja, dus het is uh, goed voor het milieu. Uh, is, is het lekker trouwens? Wel, dat is het mooie. Ik heb uh, met tofu bijvoorbeeld grote problemen om dat aan mijn kinderen uh, te serveren. Ja, ik ben blij maar dat u erover het... begint, want ik vind tofu helemaal nergens naar smaak. Hè? En de kinderen het daar ja. zo helemaal niet. Wel, dan moeten deze broers komen proberen. Die zijn lekker. Ja, uh, ze hebben echt van, van te... zichzelf smaak. Het heeft zelfs smaak, ja, uiteraard. Is... Een tofu is een, is een neerslag van proteïne uit soja. Dit is gemaakt op basis van het volledige zaad. Dus dat bevat alle eiwitten, alle mineralen en alle vetten die daarin zitten. Kan ik gewoon ook op de barbecue? Liever niet. Het kan als het er niet te lang oplicht. Het moet sowieso eventjes gebakken worden. Maar het voordeel van die hennep is nu net ook dat het koud kan bereid worden en liefst koud bereid wordt. Ja. Dus het is verteerbaar zonder te koken of te bakken. En als je het te veel verhit, ja dan gaat het eigenlijk gaan er een boel gezonde uh, ja, vetten verloren. Dat ja. moeten we dan ook weer niet hebben. En, maar, maar gaat België aan de cannabisburger? Uh, Want uh, laat me zeggen, de discussie over marijuana in België die is uh, een stuk achter als je het vergelijkt met Nederland. Maar ga ze aan I de cannabisburger? Ja, inderdaad. Wat wij vooral nodig hebben nu en daar ijveren wij voor, is een, een duidelijke bewustwording dat hen dat, dat de industriële hennep, dat dat geen marihuana is, dat het verschil heel groot is... en dat de controle ook heel streng is, zodat er duidelijk geen vermenging is... en dat het iets volledig anders is. Ja, dat we niet high worden nadat we zo'n cannabisburgertje hebben gegeten. Ik eh, dank u wel en ik wens u succes vandaag met uw promotieactie. Oké, okay, dank u. Daag. Daag. Radio 1, het NOS-journaal. Hier is Goedemorgen, de NAVO heeft in Libië voor het eerst gevechtshelikopters ingezet. Die hebben onder meer een radarinstallatie en een controlepost uitgeschakeld. Helikopters zijn ingezet om Libische doelen preciezer te kunnen beschieten. Het dodental onder demonstranten in Syrië is opgelopen tot 63. Onder meer in de stad Hama zijn na het vrijdaggebed tienduizenden mensen de straat opgegaan... om het vertrek te eisen van president Assad. Militairen zouden het vuur hebben geopend op de menigte. De man die gisteren in Hoensbroek een buurman doodde en twee anderen verwonden... stond bekend als een zorgmeider. Hij had al 13 jaar psychische problemen, maar weigerde hulp. De man van 41 werd door de politie doodgeschoten... nadat hij buren met een bijl en een zwaard had aangevallen. En Eindhoven is door een Amerikaanse denktank uitgeroepen... tot de slimste regio ter wereld. Dat komt vooral door het project Brainport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 De NOS op Radio 1. Het NOS Radio 1-journal natuurlijk. We twitteren. NOS Radio 1 is het Twitteradres. We zijn te beluisteren op internet. NOS.nl. Er staat ook een verhaal over de natuurbrand in Twente. Natuurbrand Twente smeult nog na. Dan gaan we ook eens even vragen aan onze verslaggever. Want Jeroen de Jager is in het gebied. Jeroen, smeulen of zie je nog ergens her en der vlammen? Nou, ik uh, heb gehoord dat er nog vlammen uitslaan aan de Duitse kant. Uh, daar is het nog uh, absoluut niet onder controle. Aan de Nederlandse kant, toen ik hier naartoe kwam rijden... want ik sta nu niet in het gebied, straks om half negen wel... Maar uh, aan de Nederlandse kant zie je een soort mist boven dat veld hangen. Uh, rookwolken nasmeulen van, uh, van die brand. Ja, dus dat klopt wel. Natuurbrand Twente smeult nog na. Op internet dus ja, te lezen. Zeker. Zeg, um, eventjes dan de actuele situatie, uh, Jeroen. Want um, de brandweer. Ze zouden gisteravond om 10 uur stoppen met, uh, met blussen. En wat hebben ze dan vannacht gedaan? Ja, vannacht hebben ze gecontroleerd hoe het uh, zich ontwikkelde, uh, afgeschaald. Want je kunt uh, dat gebied heel moeilijk in met, uh, met, met die brandweerwagens als het donker is. Want je moet echt zien waar je rijdt. Uh, en ja, ze hebben de boel onder controle, volgens mij, weten te houden. Hè? Het is verder, ben die wagenwoord van de voorlichter brandweer niet uitgebreid vannacht. Hè? Nee, dat klopt. Vannacht hebben we een soort signalerende functie gehad. We hebben dus het terrein bewaakt. Aan de kanten, aan de randen van het gebied hebben uh, we brandweervoertuigen gestaan en gekeken of het uh, eventueel opleiden. Ja, en nu horen we aan de Duitse kant nog steeds uitslaande vlammen uit, uit dat veen. Hoe ernstig uh, is die situatie daar? Nou, in Duitsland inderdaad uh, brandt het nog. En uh, ja, de wind wakkert weer wat aan. Dus de mogelijkheid op uitbreiding bestaat gewoon nog steeds. En dan wordt ook met mannenmacht ingezet om dat uh, te stoppen. Ja, want ik hoor net uw Duitse collega zeggen. Er komen 150 man extra van buiten het gebied. die uh, uh, de boel komen versterken. Er worden uh, landbouwvoertuigen ingezet om water aan te voeren. Extra dikke slangen aangelegd. Er is echt iets aan de hand. Ja, dat klopt. Er zetten Duitse massaal troepen in om de brand uit te bestrijden. Hmm. En, en te yeah? voorkomen dat hij dus inderdaad verder uitbreidt. Want zou dat ook, wordt daar dan over gesproken? Want jullie hebben net. Zit zitten praten van hoe de brand vandaag aan te pakken. Uh, zou dat weer naar de Nederlandse kant kunnen overslaan? Nee, dat kan niet. Uh, het breidt zich uit richting Duits grondgebied. Hmm. En waar de Duitsers mee kampen, is de rookontwikkeling die het met zich meebrengt. Er zit namelijk een plaatsje Alstetten vlakbij het natuurgebied. En als de rook daar overheen trekt, ja, dan krijgen we weer andere problemen. En wat wordt de aanpak aan de Nederlandse kant vandaag? We gaan ze ons nu beraden over hoe we in Nederland uh, in gaan zetten. Of we dat op dezelfde manier gaan doen als we Duitsers doen of dat we een andere manier kiezen. Maar daar gaan we ons zo meteen over beraden. En wat is dan die Duitse manier? Dat betekent dat ze echt met manschappen het veld ingaan en uh, de boel omspitten. Dus omploegen met, uh, met schoppen en dan afblussen. Ja, ja, want je moet de diepte in. Ja, dat klopt. Het is dus ongeveer 10 tot 15 centimeter uh, diep ingebrand. En dat krijg je met gewoon water op het oppervlak. Dan krijg je dat niet uit. Dan moet je dus echt met een schep omschoppen en dan afblussen. Dat wordt nog een heel kawaij lijkt me. Ja, dat is een, dat is een heel kawaij. Dat is ook een langdurige klus een arbeidsintensief. en arbeidsintensief. Dat betekent dat er dus dan andere, uh, nog meer mensen zitten, ook aan de Nederlandse kant? Ja, dat klopt. Als dat gaat gebeuren, dan worden er nog meer mensen ingeroepen. Oké, okay, nou, we gaan dat zo meteen zien. Want uh, tegen half negen komen we nog een keer terug in de uitzending. En dan hopen we daar bij het veld te staan. Tot zo, Jeroen. Het is niet gelukt het grote WK voetbal naar Nederland te halen. Maar in Amsterdam begint vandaag wel een ander WK. Het WK open voetbal. Aan de telefoon, nu de directeur van dit evenement. Ferdin Zelner, Meneer Zelner, goedemorgen. Goedemorgen. Het WK Open Voetbal. Uh, dan denk ik dat voetbal je in een stadion zonder dak, maar dat zal het wel niet zijn. Nee, het is het Open WK Amsterdam. Oké, okay, het is andersom. Ja, ja, klopt. Vandaar het misverstand. Maar wat is ja. het? Nou, open betekent meer dat, uh, dat het voor heel Nederland is. Het is een, uh, een uh, evenement waarbij 47 landenteams strijden... om de welbegeerde titel van uh, winnaar... Uh, van het WK Nederland. Maar uh, landenteams, bij mij bij de F-pupilletjes uh, krijgt iedereen ook de titel van, uh, van of een land of een grote voetbalclub. Maar dit zijn mensen die echt uit het land oorspronkelijk afkomstig zijn? Ja, we hebben uh, mensen die, die wonen in Nederland, maar hebben uh, van origine een uh, andere achtergrond. Dat kan een van hun ouders zijn of uh, zelf, dat ze uit het land vandaan komen. Oké, okay, en, en hoeveel uh, landen zijn er? 47. 47, nou ja. dat is een behoorlijke vertegenwoordiging. En, en het niveau, maar ja. moeten we aan denken, is dat uh, echt uh, het kroegenteam? Of zijn het jongens die echt kunnen voetballen? En meiden overigens, dat zijn ook vrouwenteams. Ja, we hebben vrouwenteams, heren en jeugd. En we spelen in recreatie en een prestatieklasse. Een prestatieklasse is echt amateur topvoetbalniveau. En de prestatieklasse is uh, ook hoog niveau, maar dat is echt wel voor de teams uh, van uh, iedere generatie. Ja, en doen er dan beroemde voetballers ook aan mee? Uh, er doen ook beroemde voetballers aan mij, ja. Oké, okay, noem eens een beroemde voetballer. Ja, dat, dat zijn uh, spelers die we niet uh, mogen noemen. Oh. Uh, <laughs> de onbekende beroemde dat voetballer. De onbekende beroemde, ja. <laughs> de OBN, de onbekende beroemde <laughs> Nederlander. Ja. Maar oké, okay, we zullen ze dan niet noemen. Maar wie zijn de favorieten? Uh, de favorieten van de landen zijn... Uh, dat is uh, ieder jaar verschillend. Maar uh, er zijn Marokko, Turkije, Nederland en Suriname. Dat zijn toch wel uh, de... de de favorieten en vorig jaar heeft Kaapverdië gewonnen. Oké, okay. en Nederland doet dus ook mee? Nederland doet ook mee, ja. En hebben wij een goed team uh, als Hollandse kaaskoppen? Wij hebben ook een heel goed team. Ja? Ja. En welke beroemde Nederlander doet daarmee? Ja, dat is ook uh, nog een verrassing dit jaar. Maar het is een gemilleerd uh, publiek. Want oh. zoals uh, de Nederlandse samenle samenleving ook is, is erg uh, gemilleerd. Ja. Komen er veel mensen? Uh, wij verwachten 15.000 tot 20.000, uh, zo 30 zo'n 30.000 mensen. Oh, dat is nogal wat. Uh... En waar wordt het gespeeld? Het wordt op het sportpark Middenmeer gespeeld, in Amsterdam-Oost. En er zijn nog kaartjes? Sorry? En zijn er nog kaartjes? Uh, het is een gratis uh, evenement. Oh, oké, okay. dus iedereen kan komen nog. Ja, dat om... klopt om die mensen te zien, beroemd of niet, uh, niet beroemd. Ja. Ja, u maakt me wel ontzettend nieuwsgierig. Maar goed, dat, ho dat horen we dan wel, of dat zien we dan wel als we er naartoe gaan. Ja. Ik, ik wens u een mooie dag uh, aan het weer. Zal het in ieder geval niet liggen, meneer nee, Zelden? zeker niet. Veel plezier. Dank u wel. Dag. dag. Dan gaan we naar het TT-circuit in Assen. Daar begint dit weekend het Super League Formula-seizoen. Uh, zo moet je dat uitspreken. Dat is een autosportklasse die klinkt als Formule 1... en er ook wel een beetje zo uitziet. Het verschil is echter dat de racewagens gelinkt zijn... aan voetbalclubs zoals PSV en Anderlecht. Maar voetbal en autosport, dat is een combinatie... die het publiek niet altijd begrijpt. En dat begint de organisatie van die Super League ook door te krijgen. Louis Dekker die blikt vooruit op de Grand Prix van Assen. 12 cilinders en bijna 800 paardenkrachten leveren indrukwekkend geluid op. De Super League wagens zijn heftige herrieschoppers. If motorsport Robin Webb, de man die de Super League organisatie leidt, zegt dat autosportliefhebbers vooral dol zijn op geluid. En zijn racewagens klinken daarom zeker zo indrukwekkend als Formule 1.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 But the will en de markt besloot dat de formule niet werkte. Voetbalsupporters gaan niet naar een circuit om hun raceteam aan te moedigen. Robin Webb moet dus iets nieuws verzinnen. Hij neemt afscheid van de link met voetbal en gaat kiezen voor teams die een land vertegenwoordigen. Dus so, suddenly you say to yourself, well maybe, maybe the country thing is the big thing. Then the local TV comes on board.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 Dat is Zonder televisie Without television and without people walking through the gates, then you're dead. Straks bellen we met Rob van Gijssel, de burgemeester van Eindhoven. De slimste regio van de hele wereld. Verkeersinformatie. We hebben een afsluiting op de A12 in verband met werkzaamheden. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. In de richting van Utrecht dus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Honderd jaar geleden kwamen voor het eerst Chinezen naar ons land. En dat wordt dit jaar op verschillende plekken gevierd. In Rotterdam doen ze dat door Chinese stadsgenoten tijdens een theatertour... hun eigen verhaal te laten, te, te laten vertellen. De titel van de voorstelling is Zong, het midden. In 1911 kwamen de eerste Chinezen naar Nederland. Er werd gestaakt in de Rotterdamse havens. En de Chinezen namen de plek in van het onwillige Rotterdamse werkvolk. Sommigen zijn gebleven, maar de meeste zijn ook weer vertrokken. En ik dacht het is leuk om, uh, tsong. <laughs> om uh, tsong er op te zetten. een Beetje net alsof het uh, bij je T-shirt hoort. Ja, ja. Vanaf de jaren 50, maar vooral in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw... duiken overal Chinese restaurants op. En wat betekent het nou eigenlijk? Midden. Ja, het betekent midden. Tsong betekent midden. En eigenlijk staat dat ook voor het luikje in het Chinese restaurant... Nederlanders en de Chinese minderheid. Door die kleine opening konden ze een beetje naar elkaar gluren... zonder elkaar echt goed te leren kennen. Kijk hoor. Ik heb nog een uh, andere snor meegenomen. Kijk <lacht> Een paar jonge mensen worden gegrimeerd voor hun optreden vanavond. Een jongen krijgt een super traditionele Chinese snor en baard opgeplakt. Uh, even kijken. Ik speel de rol als een nerd. En wat is daar Chinees aan? Zeg maar, meestal zijn Chinese jongeren, meestal van die nerds en zo. Ze gaan niet vaak uit. weten niet eens wat de G-string is. En zo. Dus. En klopt dat ook voor jou? Nee, voor mij niet. Nee, nee, nee. nee. Een stereotype Chinees zou zijn zo. van leren, ik haat leren. Is hardwerkend, ik ben lui. En gaat met niemand om. Ik ga met iedereen om. Malkanen, Turken, Antillianen, alles. De tweede en derde generatie Chinezen in Nederland is goed geïntegreerd. Jonge mensen spreken perfect Nederlands, volgen over het algemeen een goede opleiding en komen ook makkelijk aan het werk. Ook al heb ik een Chinese achternaam, ik voel me nooit gediscrimineerd, omdat ik ook een van de Nederlanders voel. Ik voel me ook Nederlands. Ja. Je hoort ons nooit iets slecht in het nieuws komen. Door die snelle integratie hebben Chinese jongeren over het algemeen niet zozeer problemen met de Nederlandse samenleving als wel met hun eigen ouders. Vroeger dan zijn ze veel beleefder tegen ouders. Ze praten nooit tegen iemand in. Vroeger waren Chinese kinderen heel gehoorzaam echt, en nu niet meer. Echt heel gehoorzaam waren ze. En nu wordt het steeds minder en minder. Ja? Brutale. Brutale. Ja, ik ja. denk het wel. Welkom. Dank Ga binnen in de keuken. Deelnemers aan de theatertour zijn aangekomen in de keuken van een Chinees restaurant. En daar moeten ze bakjes met sambal vullen. En in het restaurant zelf kunnen de mensen kiezen uit... Een menu van Chinese verhalen. Mijn opa, de vader van mijn moeder, kwam 40 jaar geleden naar Nederland. Hij opende er zijn eerste restaurant. Zelf moest <coughs> ik nooit in het restaurant te werken. Wel ging ik er naar schooltijd altijd naartoe, want daar lag de Donald Duck. En ik vroeg vaak aan mensen, de klanten, in de van wat betekenen de woorden die duffen stonden. Hoe vaak wordt er nog tegen jou gezegd een sambal bij? <laughs> sambal bij? Bijna elke keer, joh. Hoe zou je willen dat mensen naar je kijken? Mm, vooral met een beetje respect. Want uh, wij geven ook respect, dan willen we het ook graag terug. Het verslag was van Roel Paul. De 41-jarige man die gistermiddag in Hoensbroek... drie buurtgenoten te lijf ging met een samuraizwaard en een bijl... die was bij de politie al 13 jaar bekend als psychiatrische patiënt. Hij leeft op zichzelf. Gistermiddag doodde hij een buurman en verwonde twee anderen ernstig. Zelf werd hij door de politie doodgeschoten. Burgemeester De Plaaf van Heerlen, waar Hoensbroek onder valt... vertelt wat in het verleden is gedaan met de informatie... over de geestesgesteldheid van de man. Nou, wat er gedaan is, is dat hij aangemeld is... bij de geestelijke gezondheidszorg door de politie... Wanneer is dat gebeurd? Dat is ruim een jaar geleden gebeurd. Naar aanleiding van eh, enkele klachten eh, over overlast... Eh, nou, daarom, basis, daarvan is er een gesprek gevoerd met die betreffende man. Eh, en toen had die eh, politie vrij snel in de gaten... dat die sprake was van een verwaarde man... Eh, die psychiatrisch hulp nodig had. En daarmee is ook, daardoor is hij ook direct eigenlijk, eh, aangemeld eh, bij de geestelijke gezondheidszorg... die uiteindelijk dan natuurlijk ook die zorg kan leveren. En heeft hij die zorg ook gekregen? Ja, daar kunnen wij geen uitspraak over doen. Want daarvoor geldt natuurlijk in Nederland dat dat uh, ja, dan het medische gegevens zijn... waarin wij geen gegevens krijgen, of geen terugkoppeling krijgen... over de vraag of iemand dan daadwerkelijk in psychiatrische behandeling is genomen... en uh, onder toezicht staat. Dat kunnen wij dus niet constateren. Het enige wat we wel hebben kunnen constateren natuurlijk... is dat er het afgelopen jaar er geen enkele melding over de betreffende persoon meer binnen is gekomen. En dan denk je... Ja, dan, dan gaat het misschien wel de betere kant op. Maar dan gebeurt er toch hetgeen wat er vandaag gebeurt. Dus dat vreselijke incident wat enorm veel impact heeft... voor slachtoffers, nabestaanden, maar natuurlijk ook voor de buurt. Mensen die het hebben meegemaakt. En honderd meter verderop was er een, een, een speeltuintje... waar kinderen op deze prachtige dag aan het spelen waren. En dan gebeurt zoiets. En ja, dan staat de tijd even stil, dan staat de wereld stil. En dan denk je, hoe is dit mogelijk en... Um... Wat hadden we eraan aan kunnen doen? En kunt u die laatste vraag al beantwoorden? Had u er iets aan kunnen doen? Ja goed, ik, ik, dat vind ik, ja, ik, wat ik weet is dat, dat hij natuurlijk 13 jaar lang uh, bekend was uh, bij de politie. Uh, geen, uh, uh, geen, uh, geen strafblad had, uh, dus geen crimineel verleden had, wel verwacht was. Dan denk ik dat de politie de juiste maatregelen heeft genomen om hem aan te melden uh, bij de geestelijke gezondheidszorg. Uh, maar verder is het, ja, zal het er ook voor een gedeelte het moeten blijken uit het onderzoek. Uh, ik weet natuurlijk ook dat we een wet hebben waarin mensen die in gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving gedwongen opgenomen kunnen worden. Ik weet dat die wet er is. En dan is de vraag, hadden we aanleiding om hier dat te moeten doen? Ja, die vraag, als je nu gaat kijken naar uh, het incident van vandaag, zou je natuurlijk gelijk zeggen: ja, dat had moeten gebeuren. Maar als er afgelopen jaar geen meldingen zijn geweest, dan Precies. heb je ook weinig reden om het te doen. Precies, en dat is natuurlijk de andere kant. En daarom begrijp ik hè. het liefst wat je wil, is dat je denkt: van hoe heeft dit kunnen gebeuren? wat Welke lering kunnen we uittrekken zodat dit incident wat vreselijk is, uiteindelijk ook. Laat ik zeggen, aanleiding kan zijn om verbeterstappen... stappen zodat het in de toekomst niet meer kan gebeuren. Alleen hoe graag ik dat ook zou willen, uh, laat ik zeggen, u zou willen melden, dat kan ik op dit moment niet melden en misschien kan ik het ook wel een man niet melden, omdat precies wat u aangeeft, iemand een jaar lang geen melding heeft en vandaag helemaal, ja, laat zeggen, uh, ja, dit aandoet, waar geen woorden voor zijn, want elk woord wat je ervoor gebruikt. Uh, is een onderschatting van de ellende die aangericht is vandaag. Al de de burgemeester van Heerlen, was dat in gesprek met ons verslaggever Karin Albers. Nou, wie wilde dat nou niet vroeger, hè? Het, klap, het slimste, het knapste jongetje van de klas zijn. Nou, Eindhoven, de regio Eindhoven moet ik zeggen. Die kunnen zichzelf nu de slimste van de wereld noemen. Want de regio Eindhoven, waar ook Helmond en Veldhoven onder vallen... kregen die titel tijdens het Intelligent Community Forum in New York. Aan de lijn nu burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven. Goedemorgen en gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Dat is geweldig, Binnen hebben gehaald. Nou, Hoe krijg je zo'n titel? Moet je dan een soort Amerikaanse variant van 2 voor 12 spelen? Nee, het is wel ingewikkelder. Want je moet, er zijn ruim 400 regio's in de wereld die zich inschrijven. Ja. En er zijn 200 deskundigen in de hele wereld, in het bedrijfsleven en uh, universiteiten, die dit dan beoordelen. En uiteindelijk uh, komen er zeven uit. En die worden dan bezocht. En die moeten dan allemaal laten zien of het allemaal klopt wat je uh, allemaal beweert. Er wordt een rapport over opgesteld. En het rapport werd opnieuw door die 200 uh, deskundigen beoordeeld. En uiteindelijk word je dan nummer één. En dat zijn ja. we nu geworden. Ja, maar waarom is Eindhoven zo slim? Wat vinden ze zo slim aan Eindhoven? Nou, ze vinden heel slim dat wij erin dus geslaagd zijn de afgelopen 15 jaar, na de crisis van de, de midden jaren 90... om um, een enorme nieuwe technologische economie op te zetten... met heel veel verschillende bedrijfjes. Want iedereen denkt, nou, Philips. Maar het is Philips, NXP... ...maakt ons tot de, wat wij dan noemen de Brainport. Ja, maar dat is niet uniek natuurlijk uh, in de wereld. Ik bedoel, Eindhoven heeft dat wel goed ontwikkeld... ...maar er zijn natuurlijk meer regio's in de wereld die dat op die manier doen. Ja, dan moet je toch teleurstellen. Er zijn dus niet meer regio's in de wereld die dat zo op die Eindhoven manier doen. Eindhoven is wel uniek op dat gebied. Eindhoven is heel erg uniek. En het leuke is ook dat ze nu... Uh, ...je hebt vijf vaste criteria. Nou, daar zijn we nu al drie jaar mee uh, scoren in de top zeven. Er zijn elk jaar thema's over duurzaamheid of leiderschap. net zoals gezondheid. En volgend jaar hebben ze de open innovatiestrategie. Dat is bedrijven die samenwerken met elkaar. Ik zal het niet ingewikkelder maken dan het is. Maar ze hebben de, ons als voorbeeld gekozen voor de hele wereld. Over hoe bedrijven, overheid en kennisinstellingen met elkaar samen moeten werken. En dat is het interessante ervan. Omdat je met elkaar samenwerkt, word je in feite, om het gewoon heel simpel te houden, nog slimmer. Uh, eigenlijk in het verleden was het zo dat bedrijven bedrijf hield hun kennis bij zich. En nu is het zo dat ze het met elkaar uitwisselen. En dat doen wij in onze regio heel erg goed. Dan is natuurlijk gewoon ook de vraag, en wat hebben wij eraan? Ik bedoel, leuk voor Eindhoven, maar wat heeft Nederland uh, eraan? Ja, het, ja, Nederland heeft er veel aan. Onze regio heeft er veel aan. Maar Nederland heeft er ook heel veel aan. Ik heb uh, net ook van de uh, minister vragen een bericht die heel erg trots is. En waarom hebben we er veel aan? Omdat um, veel kenniswerkers kijken waar kunnen wij onze kennis kwijt. En als je in zo'n topregio zit, vinden ze het interessant om daar te werken. Dat betekent dat je heel veel, wat wij dan noemen, toegevoegde waarde krijgt. Elke kenniswerker die onze regio binnenkomt, uh, levert 16 nieuwe arbeidsplaatsen op. Maar los daarvan is het zo dat je daardoor ook in de top van de wereld kunt blijven functioneren. En uh, we heel veel losmaken uh, bedrijven die bij ons komen, naast de kenniswerkers. Maar tegelijkertijd dat ook heel veel werkgelegenheid is oplevert voor... Uh, Nederland. En um, ja, toegevoegde waarde, zoals dat dan heet, um, is heel erg hoog van bedrijven die in een technologische veer zitten. Ja, Brabantse nachten zijn lang. Uh, worden ze ook lang ja. in New York? Een groot feestje Nou, nog? Dat kan, daar kun je wel rustig een, uh, een glaasje op drinken. Nee, ben ik bang. Nou, ik wens u nog een uh, mooie nacht en uh, gaat lekker vieren. Meneer van Gijssel, burgemeester graag, van Eindhoven. Dank je wel. Dank u wel. Dag. Het NOS Radio Journal Media overzicht. Hier is Jeroen Tjepkema. Veel aandacht in de ochtendkranten voor Radko Mladic, de Bosnische Servische ex-generaal, verscheen gisteren voor het eerst in de rechtszaal van het Joegoslavië-Tribunaal. Mladic wordt door de Volkskrant omschreven uh, als de oudere neef van Phil Collins. Mladic droeg namelijk een grijs pak en een bedje. Trouw speculeert over de gezondheid van Mladic en de gevolgen voor het proces. Hij zou kanker hebben. Het nachtmerriescenario scenario is dat hij moet worden vrijgelaten op humanitaire gronden of dat hij in zijn cel zou overlijden. De Telegraaf omschrijft Mladic als zwak, warrig en fel. In het AD zegt oud-landmachtgeneraal Hans Kouzien... dat Tom Karmans nooit als Dutchbed-commandant... naar Schebreenza gestuurd had mogen worden. Karmans huwelijk was net voor de missie gestrand... en dat zou zijn werk niet ten goede zijn gekomen. Cousy zegt overigens dat hij niet op de hoogte was van de huwelijksprobleem van Karmans. Anders had ik hem niet gestuurd. Verder in de ochtendkranten veel over de EHEC-bacterie. De Duitse krant Lubecka Nachrichten schrijft dat de bron van de EHEC-bacterie wellicht is gevonden. Zeker 17 mensen die ziek zijn geworden hebben half mei in een restaurant in het Noord-Duitse Lubeck gegeten. Dat nieuws is door alle Duitse media overgenomen en internationaal worden maar ook net van Wouter Meijer opgepikt. De Telegraaf schrijft dat het RIVM maandagavond een team specialisten bijeenroept... om de internationale situatie te bespreken. En dan zal er ook worden gesproken over hoe de Nederlandse ziekenhuizen... zich op een eventuele epidemie kunnen voorbereiden. In het Financieel Dagblad vreest de Rabobank... dat honderden bedrijven in de tuinbouw in financiële problemen komen. Het is voor het eerst dat de voedingstuinbouw zo hard is getroffen. Dagblad Trouw weet ons te vertellen dat de Duitsers... vooral Nederlandse tomaten, paprika's en penen kopen. De Russen zouden gek zijn op onze uien en witte kolen. De Libische rebellen zijn dichter bij de hoofdstad Tripoli dan ooit. De rebellen zouden zich in een bergachtig gebied ten zuiden van Tripoli bevinden. Dat staat op de website van Al Jazeera, waar ook een live blog wordt bijgehouden. Vannacht meldde de NAVO al op hun website... dat ze voor het eerst gevechtshelikopters hebben ingezet in Libië. De helikopters zijn ingezet om doelen preciezer te kunnen beschieten. Het AD schrijft dat steeds meer vrouwen... tijdens een bevalling voor een ruggenprik kiezen. Het afgelopen jaar waren dat 1 op de 5 vrouwen. In 2003 waren dat nog maar 1 op de 20. Steeds meer vrouwen vragen zich af of de barandspijn wel nut heeft. Bovendien is de ruggenprik steeds vaker beschikbaar. De Telegraaf schrijft dat Mohammed B. wordt ingezet... in een propagandavideo van Al-Qaeda... Met de video willen de strijders westerse moslimradicalen aanzetten tot een gewapende strijd. Voor ons Al-Qaeda is Mohammed B een pionier, omdat hij in het westen zou hebben toegeslagen. In de video wordt niet, eh, wordt niet opgeroepen om traditionele gebieden als Pakistan, Afghanistan en Somalië te bezoeken. De Belgische krant De Tijd die schrijft dat de Belgische justitie bezig is met een onderzoek naar miljoenenfraude in de V-sector. Daar zouden ook Nederlanders bij betrokken zijn. De verdachten zouden met bankchecks hebben gefraudeerd, gefraudeerd om hun omzet te vergroten. Banken hadden aan de bel getrokken wegens een spectaculaire omzetstijging in een wel zeer korte periode. En staatssecretaris Fred Teven zegt in een interview met de Volkskrant... dat het gevangenisregime voor gevangenen die zich niet gedragen strenger wordt. Zo zegt hij dat gedetineerden die personeel of mede te lijf gaan... kunnen rekenen op 23 uur op de cel en 1 uur luchten. Voor de welwillenden staat er een promotie tegenover. Die kunnen extra vrijheden eh, winnen aan, en aan het eind van de straf buiten de cel krijgen. Oké, okay, dankjewel Jeroen. Ja, dat is een laatste. Dat is ja, wel... die laatste zin was een beetje lastig. Die kunnen extra vrijheden binnen en aan het einde van hun straf buiten de cel krijgen. Zo dat is die. Heel goed. Dankjewel Jeroen. Dat is het mediaoverzicht van vandaag, zaterdag 4 juni. We gaan direct na acht uur verder natuurlijk met Lubeck. We gaan praten met Wouter Meijer. Maar we gaan ook praten met Agnes Jongerius. Want 4 juni, nou u moet het opzoeken, hebben wij ook gedaan. Een jaar geleden zei iedereen. Binnen een paar dagen hebben we een akkoord over hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Daarom met Jongerius waarom het zo lang heeft geduurd eigenlijk. Tot zo.